voor het debat. Hij is na een kort ziekbed overleden. Willem Breedveld is 65 jaar geworden. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt, alleen in het zuiden helder. Morgen overwegend bewolkt, maar in de ochtend plaatselijk mist. Middagtemperatuur morgen rond 14 graden. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. I can be with another girl and I can take a trip all around the world. But baby, I'm so glad that I got you.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 Ja, dus dan zijn er al heel veel ouderen natuurlijk aanwezig. Ja, ja. En jij bent daar dan gewoon... Ja. Dat maar ze zo... hoeven niet per se oudere ja. mensen te zijn hoor. Want, ja, oh, zelfs, dat is voor het alle zeker, leeftijden. Het slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook braces. Uh, hm. Ja, dat is ook voor jongere mensen. Uh, en niet te vergeten de steunkousen. Elastische hm. therapeutische kousen die ik ook uh, aanmeet. En die zit dan ook weer in het vergoedingssysteem.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 ja. In de thuiszorg hadden wij op een gegeven moment zoiets van... nou hoe komen we aan een groot agenda voor ja. iemand. nou Daar zijn we best wel een tijd mee bezig geweest om, om die, uh, om die uh, ja. te kunnen krijgen. En ja, nu hoef je alleen maar mij te komen of even een belletje te geven... en ik bestel hem voor volgend jaar. Ja, je hebt het ontdekt. <lacht> dat dus was dat is ja, ja, Wat leuk. En heb je ook contacten met mensen bijvoorbeeld in Haarlem of Heemstede... in de regio die zoiets doen? Of bestaat er verder nog niet zoiets?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 Maar jij weet alle regels en wetgeving. Ja, ik heb daar gewoon mijn opleiding voor ja. gevolgd. Uh, ja. Nou, ja. Wat fijn. En dat, welke opleiding was dat die je hebt gevolgd? Um, ja, nee, Het is in ieder geval consulent, therapeutische, <lacht> elastisch therapeutische kousen. Oh, Oké, okay. ja, zo'n soort ja. zo, zo, <lacht> opleiding is dat. Dat ja. is specifiek op dat gebied. Ja. En, en kan je nog iets vertellen over de andere producten die je hebt?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 Gierend in deze negen. Mannen met stomme filmgebaren staan doelloos voor het raam te staren, tot het begin van Monitor. En volgen langs de afroboten daar buiten om de tijd te doden, de twee in het troosteloos decor. Het meisje zegt: Ik hou van jou. De jongen denkt wakker kan het nou, de hele boel zit tegen.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 Een daisy-speler is gewoon een voorgelezen boek eigenlijk. Hè? Dat, mm -hmm. uh, dat uh, werkt dan nog met een cassette uh, uh, die je opgestuurd krijgt. Maar de webbox, dat is eigenlijk weer het vernieuwde uh, daisy-speler. En dat is een hele mooie systeem dat je gewoon via een internetverbinding... Uh, uh,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 Broken. Oh. out an endless train, but I ride it too. Down, walking fast Faces pass and I'm homebound Staring we here Just making my way Making a way through the crowd And I need you And I miss you I hope you tonight. Sammy loopt niet zo geboren, denk je dat ze je niet mogen?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 Saw him walking away. Now she's left. Cleaning up the mess he made. So, fathers, be good.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 Volgens de Franse regering bijna anderhalf miljoen. De vakbonden spreken van 3,5 miljoen betogers. Het was de tweede 24 uur staking deze maand. En er deden voor het eerst ook studenten en scholieren aan mee. Veel treinen vielen uit en ook het vliegverkeer was ontregeld. De Eiffeltoren was gesloten. De Franse regering is niet van plan om de pensioenplannen in te trekken. De Amerikaanse regering heeft het verbod op het boren naar olie in diep water opgeheven. Het verbod was een half jaar geleden ingesteld na het ongeluk met het booreiland van BP in de Golf van Mexico. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis was er veel druk uitgeoefend door oliemaatschappijen en andere bedrijven uit het voormalige rampgebied. Het boorverbod zou 8.000 tot 12.000 banen hebben gekost en veel schade hebben berokkend aan de economie in de regio. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar voor het eerst gehouden in een voetbalstadion. De locatie wordt de Esprit Arena, het thuisstadion van Fortuna Düsseldorf. In, Düsseldorf. in Düsseldorf liet drie andere steden, Berlijn, Hamburg en Hannover, achter zich. Duitsland mag het Songfestival organiseren omdat Lena de editie van dit jaar won. De halve finales zijn volgend jaar op 10 en 12 mei. De finale is op 14 mei. Voor Turkije lijkt kwalificatie voor het EK-voetbal ver weg. De ploeg van trainer Guus Hiddink verloor uit in Baku. Verrassend met 1-0 van Azerbeidzjan. Dat in de eerste drie wedstrijden in groep A nog geen...